Martijn van Week met het NOS Journaal. Het dodental door overstromingen in de Amerikaanse staat Texas... is opgelopen tot 51, onder wie 15 kinderen. Er wordt nog gezocht naar tientallen vermisten... onder hen 27 meisjes die op een zomerkamp verbleven. Dat kamp is compleet weggespoeld door een rivier... waarvan het waterpeil in korte tijd zo'n 8 meter steeg. Gouverneur Abbott heeft toegezegd dat de hulpdiensten dag en nacht... blijven zoeken naar getroffenen. Hij heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van gebed... In een monumentaal horecapand in de binnenstad van Bergen op Zoom heeft vannacht een grote brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio stond het pand leeg en was er niemand aanwezig. Een naastgelegen hotel moest worden ontruimd. Gasten kunnen daar voorlopig niet terugkeren vanwege rook- en roetoverlast. Een deel van hen is naar huis gegaan, voor anderen is opvang geregeld. Techmiljardair Elon Musk heeft de oprichting van een nieuwe politieke partij in de Verenigde Staten aangekondigd. The America Party. Hij zegt dat de Amerikanen in een eenpartijsysteem leven en niet in een democratie. Eind mei stopte Musk nog als adviseur van de Amerikaanse regering. Hij was een trouwe bondgenoot van president Trump, maar de twee kregen ruzie. In het oude stadion van voetbalclub Cambuur in Leeuwarden zijn grote vernielingen aangericht. Ruiten zijn ingegooid, stoelen van tribunes gerukt en een overkapping langs het veld is vernield. Dat gebeurde vlak na de opening van het nieuwe Koi-stadion aan de andere kant van de stad. In Birmingham hebben Hard Rock Band concert gegeven om Ossie Osborne uit te zwaaien. Zijn band Black Sabbath kwam er voor het eerst in twintig jaar speciaal voor bij elkaar. Verder waren onder meer Guns N' Roses, Metallica en Slayer bij het Back to the Beginning concert. Osbourne zelf zong vijf solo-nummers en vier nummers met zijn band. Ossie Osborne leidt aan Parkinson en nam met dit concert afscheid van zijn fans. De opbrengsten van het concert gaan naar twee kinderzorginstellingen in Birmingham en de Britse Parkinson Stichting.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 Allemaal van de wilde handen dromen dan dat ze van ons zijn! Ze draaien, draaien om elkaar heen. Liefde verliefdheid. Wat is het? Hun armen verstrengel.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 Wat ze van ons zijn. Dus laten we het doen alsof we daar lopen. De hemel breed open. a star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 I can't stop touching myself. Je leeft, leeft het. Alleen bij ZFM. Hell I pay the price It's stupid, get stupid, don't stop it, get stupid, it's stupid, get stupid, don't stop it, get stupid, it's stupid, get stupid. Get stupid. Zuid-Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.